Daar heeft Menno wellicht al een plaatje gevonden, net onder het balkon. Ja, daar, daar staan we op te wachten ook natuurlijk. We worden nog een beetje aan de kant gehouden, de hekken staan er nog. Maar zometeen als de koningin binnen is, dan gaan de hekken weg. En dan stroomt werkelijk waar alles het plein op. Eh, en ik denk dat ook veel mensen van Lange voorhoud eh, alvast hier naartoe gekomen zijn. Want dat is meestal zo. Het is na afloop van de troonrede hier bij het paleis altijd veel drukker dan anders. Ik zie nu het rijtuig langskomen met inderdaad... Uh, Prinses Magriet, even kijken over de hoofd heen. Ja hoor, en uh, Pieter van Vollenhoven zie ik zitten. Ik sta trouwens bij een, een heel groot bord van uh, een paar jongens die hier staan. Die komen uit Twente. En uit Twente, dan zeg ik, twee jaar geleden was het geloof ik hè? Ja, twee jaar geleden was er, uh, was er ook een ludieke actie van het Moresgenootschap Hius Sanctus. En uh, dit jaar hebben we wederom een uh, ludieke actie door een uh, bord te plaatsen. Met de tekst erop... Uh, tijd voor Twente, waarop we willen wijzen dat, uh, dat de koningin uh, ja, een keer naar uh, Twente komt, naar Enschede, met dag. Ah, dat is het grote doel. Ja, dat is het hele doel. Nou, ik hoop dat ze het begrijpt. Ik kijk nog even over de hoofden heen. De meeste rijtuigen zijn binnen, maar ik heb nog geen zicht op de gouden koets op dit moment. Dan wachten we daar even op. Ik zeg ondertussen dat wij het nieuws van twee uur even uitstellen totdat die balkonscène geweest is. Charlotte Brand nog steeds hier van uh, ja, par parlementair uh, historicus. Uh, Prinsjesdag. Hoe, hoe, hoe, hoe zou eigenlijk Prinsjesdag? Nou, eigenlijk uh, is dat terug te voeren op de 17e, 18e eeuw. Uh, toen werden de verjaardagen van de prins van Oranje, de stadhouders... werden de Prinsjesdag genoemd. En in uh, de loop van de tijd, in de 19e eeuw, werd Nederland een monarchie. En toen bleef Prinsjesdag verbonden aan de verjaardagen van de leden van het uh, Koninklijk Huis... En ja, het is een beetje moeilijk te zeggen wanneer precies Prinsjesdag gekoppeld is aan de opening door de koning uh, van de Staten-Generaal. In elk geval uh, hebben een aantal van mijn collega's... een aantal jaar geleden een bron gevonden... waarin in 1878 voor het eerst verwezen werd... naar Prinsjesdag en de opening van de Staten-Generaal en de troonreden. En dat was ook, de, de, ook toen al de derde dinsdag van uh, uh, september? Uh, de derde dinsdag van september, dat is niet altijd zo geweest. Het is ook niet zo dat in de, in de grondwet staat uh, dat het gaat over de troonreden. Het kan ook op een ander moment plaatsvinden. Maar normaal gesproken is het... In Inderdaad, de derde dinsdag van september. Dat klopt. Ja. En, en die stoet die nu door Den Haag trekt... Hè, dat beeld kennen wij al, al vele jaren, al, al die rijtuigen... Geen koetsen achter elkaar. Uh, is, is dat altijd zo geweest? Dat uh, ongeveer de halve familie uh, de straat op ging? Nou, dat is niet altijd zo geweest. Uh, kijk, de rijtour is het enige moment dat uh, de vorst zich aan de, uh, het volk toont. Maar ook aan de staats-generaal. Met allemaal pracht en praal en begeleid door militair eerpatroon. En uh, in 1840 bijvoorbeeld ging uh, koning Willem II uh, te paard naar... Uh, de ridderzaal En werd er, uh, of naar de Trevenzaal op dat moment. En toen werd er gezegd, nou dat was minachting van het volk, want hij kwam op het paard. En, uh, gewoon in gewoon... zijn uppie? Nou, er waren wel wat, uh, was er natuurlijk militair eerbetoon bij, maar verder was er niemand van de familie. En uh, nou, de gouden koets, die, zoals wij die nu zien, die wordt gebruikt sinds 1903. En uh, dat was een, uh, die heeft Wilhelmina gekregen bij haar uh, inhuldiging van het volk. Uh, het was eigenlijk ook de bedoeling om de koets te gebruiken in 1901 en 1902. Maar toen was het zo slecht weer dat ze dat niet aandurfden. En um, nou ja goed, nu is het vrij uh, groot allemaal. Maar uh, het is niet altijd zo geweest. Het kan ook soberder zijn vooral bijvoorbeeld na de, en tijdens de Eerste Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ook in 1974 de uh, gijzeling in de Franse ambassade was het veel soberder. Zou ik kan me nog herinneren? Ja, Pim Sirix. De, de, de piloot die, die mensen dan ging vliegen of zoiets. We hadden heel lang een foto van die man uh, op ons kabinet staan. Ja, ja, en, en, en die gouden koets die wordt verder nooit voor iets anders gebruikt, hè? Nee, hey, die wordt hiervoor gebruikt. En, nou ja, Wilhelmina zel, wilde zelf eigenlijk ook best wel de glazen koets uh, gebruiken. Is dit, dat is dan de glazen Berliner? Uh, ja, die is uh, in 1826 dat is aangekocht. In ja. Dat klopt, maar uh, nu wordt uh, altijd de gouden koets uh, gebruikt in elk geval voor uh, de koningin. En uh, ja, Willem-Alexander en Maxima zitten er nu bij inderdaad. Aha. En uh, Joost Vullings, de ridderzaal zal nu zo ongeveer leegstromen met uh, de, de parlementariërs die hebben geluisterd, de ministers. Normaal gesproken komen ze altijd zo snel mogelijk hier naartoe om te zeggen wat ze van die begroting vinden en de troonreden. Vandaag moet ik zeggen, een aantal komt niet en dat heeft natuurlijk alles met die formatie te maken. Ja, ook. En, en natuurlijk is deze inhoud al ver voor de zomer gepresenteerd en is er al over gedebatteerd. Dus iedere fractievoorzitter heeft er al lang over gezegd wat hij of zij erover zou, zou willen zeggen. Ja, voor een aantal fractievoorzitters is het nu wijselijk om misschien wat terughoudend te zijn. Uh, dus inderdaad, minder fractievoorzitters aan tafel. Ja, ze ze komen jaren. niet hierheen, maar gelukkig hebben wij natuurlijk Michiel Breedveld, uh, een van onze verslaggevers daar. Michiel, jij per één te pakken volgens mij. Ja, het barst hier van de fractieleiders die allemaal naar buiten komen, gevoed door de woorden van de koningin. Opgeschreven door uh, de demissionair premier Rutte. Naast mij staat uh, Emiel Roemer van de Socialistische Partij. Ja, was u onder de indruk? Nou, is dat weinig nieuws natuurlijk. Dus dat... Uh, uh... Dus ja, heel veel uh, kon je ook niet verwachten. Toch uh, wordt Europa bezongen. Uh, er wordt samenwerking gezocht met uh, maatschappelijke partners. Is dat anders dan andere jaren? Nou, Dit is een, uh, duidelijk een, een verhaal wat tussen twee regeringen in is geschreven... en waarin geprobeerd wordt om een aantal positieve dingen te zeggen... Uh, zonder ergens concreet te kunnen zijn. Dus ja, uh, we hebben het met een uh, begroting te, te doen... die de Koenuspartij hebben opgesteld, waar nog één partij achter staat... En met partijen die, die eigenlijk nu niet willen praten. Er zijn geen algemene politieke beschouwingen. Ik snap er niks van. We waren de enige partij die zei nu wel doen. Want we hebben allemaal voor de verkiezingen het een en ander gezegd... over de langstudeerboete, over de btw-verhoging, over de forensentax. Laten we daar nu een politiek debat over voeren en laten we daar besluiten over nemen. Want mensen zitten daarop te wachten dat daar duidelijkheid over komt. Ja. Helderheid boten bij de vis? Ja, natuurlijk. Ik, bedoel, ik neem aan dat mensen die voor de verkiezingen wat gezegd hebben... dat na de verkiezingen ook nog steeds vinden. Ik proef toch ergens irritatie bij u? Dat die niet doorgaan. Ja, dat, eh, ik snap dat niet. Meditatie over het feit dat de Kamer buitenspel wordt gezet en alles in achterkamertjes geregeld wordt? Nou ja, dat zijn jouw woorden. Maar eh, dat er in ieder geval voor, eh, voor studenten en voor, eh, voor ouderen en eh, voor eh, mensen die van de Ferenzentax afhankelijk zijn of niet afhankelijk zijn, dat daar geen duidelijkheid over komt, vind ik geen goede zaak. Maar goed, dat moet toch beklonken worden, daar moet nog uh, worden afspraken over gemaakt. Was het toch niet zo gek dat daar even tijd voor genomen wordt? Nou, dat is wel gek als je van tevoren hebt gezegd dat je die gelijk van tafel wil hebben. Nou, kunnen we het gelijk van tafel halen, de Kamer is gekozen, dus we kunnen zaken doen. En dan ga je het er niet over hebben. Hoeven we niet te wachten op een kabinet dat met plannen komt? Nee, want het kan een goed een half jaar duren. En uh, die forensentax die niemand wil, die blijft dan overheid. En die is er dan in één keer op 1 januari. En dan zou ik zeggen, jongens, uh, ga nu met elkaar op zoek. Die, die langste daar hebben studenten nu last van. Die zitten nu te kijken van, moet ik nu wel of niet gaan studeren? Uh, daar is een Kamermeerderheid die daar niet blij mee is. Een btw-verhoging waar het hele MKB in Nederland van baalt als een stekker. Daar, daar is een meerderheid voor die zegt, dat is niet verstandig. Daar moet je nu over willen spreken. En die zeggen, van, dat doen we over een half jaar wel, want dan is het te laat. Ik ben bang dat u nog even geduld moet hebben. Ja, dat is een feit. Bedankt. Oké. Okay. Michiel Breedveld in gesprek met Emil Roemer, Joost zegt een punt. Nou ja, kijk, wat hij zegt, van, dat willen we allemaal zo snel mogelijk van tafel af hebben. Dat hebben veel politieke partijen hebben uitspraken gedaan in de campagne. Maar je zag ook in de campagne, in het begin, dat iedereen zei... We willen die langstudeerdersboete van tafel hebben. Toen is daar een debat over ja. geweest. En dan zie je dat het heel makkelijk is om het eens te worden om dingen af te schaffen. En dat kost geld. Maar hoe kwamen ze er niet helemaal uit? Nou, dan ga je dus met z'n allen rond de tafel zitten. Oké, okay, we willen dit kwijt. Maar dat schiet een, een gat van honderden miljoenen in de begroting. En hoe gaan we dat dan dat gat dekken? En dan komen ze er weer niet uit. Uh, want iedereen zoekt het geld ergens anders. Dus ja. het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maakt een beetje een mopperige indruk, hè Roemer? Ik denk dat er nog wat zacherijn ja. uit, uh, in zit vanwege de verkiezingsuitslag. Uh, en, ja. en dat hij er buiten wordt gelaten nu ja. In eerste instantie, hij had gehoopt, denk ik, dat Samson hem stevig vast zou houden. Ja, ja maar uh, hij kan rekenen. Uh, en en uh, Samson heeft natuurlijk wel gezegd, van als we partners gaan uitnodigen... dan is de eerste aan wie ik denk de SP. Maar goed, de VVD heeft altijd gezegd, dat, dat willen we niet. Maar goed, ja, als je, uh, tot drie weken geleden dacht hij wellicht zelf uh, de formatie... De leiding te nemen. De leiding ja. te nemen. En nu is hij de vierde partij van Nederland. Ja, dat, dat moet even verwerkt worden. We, wachten af, natuurlijk, uh, we, we zitten eigenlijk te wachten op de balkonscène, uh, uh, Lucella, Want uh, ja, da, daar gaat het toch even om nu. Uh, voorlopig uh, zit er nog weinig beweging daar. Aan Zullen kant. we eens even kijken anders. Menno Reemmeijer. Er is inderdaad nog weinig beweging hier. Iedereen staat een beetje te, te, te drukken, een beetje te kijken. De hekken van het paleis zijn inmiddels dicht. Er is geen paard meer te zien. Dus dan is het meestal gebruikt dat de hekken voor het publiek weggaan. Iedereen zit maar aan te kijken. Dat is toch zo? Ja, nee, het wordt wel geknikt. Ja, normaal wel, hè. Ja, gaan de hekken weg. Maar we staan ook inderdaad met z'n allen een beetje te wachten. En ik kan schuin door een raam naar het balkon kijken. En dan kijk je toch een beetje van, is er al beweging? Maar ik kan hier vandaag nog niks zien. Er staan wel politie bij, de hekken, maar nog geen beweging bij het paleis. De is de enige die het geloof ik op dit moment druk heeft. Die verkoopt af en toe nog eens een ijsje. Ja. En dat is niet e-mailroemer, Roemer, hè, toevallig. Nee, nee ik zou even <laughs> kijken trouwens. Nee, nee, wel hetzelfde kapsel. Ja. De, Charlotte Brandt, parlementaire historicus, hebben zei het al vaker. Die, die balkonscène, is daar iets over bekend, voor zover u weet... sinds wanneer uh, de, de koningin in dit geval uh, op het balkon gaat staan? Ik zit al uh, sinds jaren dag doet en uh, dat het ja, ook een blijk is van uh, waardering ook naar het volk dat heel lang op haar staat te wachten. Uh, dus dat is wel een traditie geworden inderdaad bij Prinsjesdag. Nou, een, een geste naar het volk. Ondertussen uh, Joost Vullings. Uh, Joost, ik onderbreek mezelf eventjes, want we horen dat Geert Wilders klaar staat. Met Michiel Breedveld. Geert Wilders van de PVV. Um, ja, op het Binnenhof uh, een troonreden waar u ook niet eens zijdelings bij betrokken bent. Was dat uh, even slikken? Nee, al wij zijn bij de feitelijke tekst van de troonrede natuurlijk nooit betrokken geweest als gedoogpartij. Maar wel een beetje bij de totstandkoming van het regeringsbeleid als gedoogpartner. En nu niet meer. Nee, nu niet meer. En dat was ook meteen te werken. Het was een heel uh, uh, nou ja, pro-Europees en uh, pro-Euro uh, verhaal. Het woord immigratie of strafstrenge straffen heb ik uh, niet uh, tegengekomen. En na een hele surrealistische dag, een mooie dag omdat het toch een traditie en een folklore is waar ik van hou. Maar ja, het, vooral het uh, Kunduz-verhaal: uh, die partijen die, uh, zoals u weet, dat staat nu ook in de begroting, hebben afgesproken om uh, de lasten vooral te verhogen, de koopkracht aan te pakken. Maar het surrealistische is dat we ook niet eens weten of dat wel het beleid wordt. Want ja, er is nu een paars kabinet in de maak.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 Uh, wat er voor volgend jaar gaat gebeuren en wat op papier is aangeleverd nu, dat ook dat weer over een paar weken totaal kan veranderen. Dus de waarde van de traditie is groot, maar de inhoud, um, nou ja, niet zaligmakend. Nee, uh, ik had het bijna niet beter kunnen formuleren. Traditie, geweldig, maar inhoudelijk, het uh, is dat ik uh, vandaag vanavond nog naar Lady Gaga ga, anders was het een uh, <lacht> saaie dag geweest. Hè. Maar goed, toch, <lacht> toch even... Koen Loes, wat u bent, uh, u preludeert op uh, het zijn van oppositieleider. U bent net iets groter dan de SP. Een aantal stemmen scheelt het in ieder geval. Een zetels 15. Wat gaat u hier nou mee doen? Nou ja, 40.000 stemmen Dat is toch uh, niet uh, weinig. Uh, maar inderdaad, uh, nou, wat gaan we hiermee doen? Kijk, wat we nu moeten doen is vooral afwachten uh, waar het kabinet mee komt. Uh, er ligt nu een begroting die eigenlijk geen waarde heeft. Die, wat ik u al zei als partij van Arbeid en VVD eruit komen, uh, op alle onderdelen weer gewijzigd kan worden. Ook voor 2013. Dus ja, ik hoop maar, zij hebben wel gewonnen en wij hebben verloren. Dat is ook de realiteit. Dus zij moeten nu snel een kabinet gaan vormen. Dan komt er een debat over de regeringsverklaring. En vanaf dat moment zullen wij, tegen alle slechte voorstellen, keihard oppositie gaan voeren. Nou, eerst maar even het hoofd leegmaken bij Lady Gaga. Veel Zo plezier. Dat. Geweldig, dankjewel. Ja, Dan gaan we naar uh, Menno Reemeijer. Menno, want het zit eraan te komen, de boekhoonszennen. Ja, de deuren gaan open. En daar staat de koningin het balkon op. Geflankeerd op prinses Magritte. Nou, je hoort het al. Ja, alles is traditie, dat ook. Er zijn altijd mensen die het oranje bovenaan hebben hier. Er wordt gezwaard, de hele familie staat op het balkon. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander. Maxima in het paars zeg ik dan maar. Enigszins dit. maar ik heb begrepen dat het redelijk really goed zit. Prinses Laurentien, Constantijn kan ik zien. En aan de andere kant moet ik even op het boogje doorkijken. Prinses Margriet en uh, Pieter van Volhoven. Ja, dit is het moment toch waar de mensen het voor doen hoor. Daarvoor komen ze hier. Daarvoor staan ze soms al vanaf ochtends vroeg hier te kijken bij de hekken. En mevrouw wil nog snel een fotootje maken. Of is het al gelukt? Nou, het lukte me niet. Ik heb allemaal hekwerk voor. hek? Lastig hè? Ja, heel erg jammer. En Beetje ik ben, naar achteren gaan. En ik ben, nog wel, ik ben nog wel een oranje verzamelaar van alles en nog wat... Dus dat vind ik heel erg jammer. Ik zei net, ik zei, de mensen staan hier soms al vanaf ochtends vroeg, u ook. En wij zijn vanmorgen om kwart over acht weggegaan. We komen uit Haagse, uit de B20, de Bomber Tielerwaard. We waren hier om half elf. En we hebben bij de kloosterkerk gestaan. Dat ja, is ontzettend leuk. We komen hier al tien of elf jaar. Heel erg leuk. En dan niet voor de troonreden of de dan formatie, voor maar voor dit? de vrije van Oranje, de monarchie, de koningin. Die wil je dan uh, steunen en noem maar op. Nou, dat is gewoon prachtig. je ja, staat nu alleen een beetje tegen de, poort, tegen de bovenkant van de poort aan te zwaaien, Ja, ik. ja inderdaad. Ik, ik zie iets, maar ik kan helaas geen foto's maken. Jammer. Oranje boven! Nou, zo gaat het hier nog even door. Oranje boven. De familie gaat nu naar binnen en is ook dit moment weer voor een jaar voorbij. Het leek me niet, uh, Geert Wilders die dat uh, meezong. Maar je gaat wel naar Lady Gaga, dat hebben we dan toch maar weer mooi gehoord vandaag. Uh, ja, straks meer uh, reactie natuurlijk. En het aanbieden van het koffertje door Jan Kees de Jager. Dus we blijven nog uh, een tijd hier in Den Haag. In ieder geval tot half, uur, uh, half vier met deze speciale uitzending. Nu het uitgestelde nieuws van twee uur. Hier is Dorald Megens. Het LOS-journaal. Dorald Megens. De regering begrijpt dat ze bij het gezond maken van de overheidsfinanciën... belangrijke offers vraagt aan alle Nederlanders. Dat heeft koningin Beatrix gezegd in de troonrede. Volgens de koningin leidt de demissionaire status van het kabinet... tot terughoudendheid bij het doen van nieuwe voorstellen. Maar de aanpak van de urgente problemen duldt geen uitstel, voegt ze eraan toe. Volgens Beatrix is de economische crisis hardnekkiger dan voorzien. Ze verwees ook naar het vijfpartijenakkoord van dit voorjaar. Met dit akkoord maken de betrokken partijen het regering mogelijk ook in 2013 een bijdrage te leveren aan financiële soliditeit... en op goede gerichte hervormingen. Het tekort komt daarmee volgend jaar onder de norm van 3%. In de troonrede werd ook ingegaan op de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk. Die begint volgend jaar. De koningin benadrukte dat generaties voor ons bewezen hebben... dat ze verschillen kunnen overbruggen. Uit die voorbeelden mogen we vertrouwen putten voor de toekomst. Al dus de koningin.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 Volgens Correspondent Ron Linker zullen andere tijdschriften nu wel drie keer nadenken voor ze foto's van het paar publiceren. Het is in zekere zin een eerste overwinning voor het prinselijk paar, want uh, ga maar na, ze kunnen de publicatie natuurlijk niet meer tegenhouden. Dat kwaad is al geschied, maar de rechter heeft de kant gekozen van het Britse Koningshuis. En in dat geval denk ik dat dat ook als een waarschuwing geldt. En ik denk eerlijk gezegd dat het hen daar ook om te doen was. Nederlanders staan op de vijfde plaats van rijkste mensen in de wereld. Gemiddeld heeft de Nederlander ruim 61.000 euro. dat heeft verzekeraar Allianz becijferd in een studie naar het privévermogen van huishoudens in 52 landen. Met het vermogen gaat het om het bruto vermogen minus de schulden. De Zwitsers zijn het rijkst met een gemiddeld vermogen van ruim 130.000 euro. Gevolgd door de Japanners en de Amerikanen. De Belgen staan op de vierde plaats. Het vermogen van de gemiddelde Belg ligt zo'n 7.000 euro boven dat van een Nederlander. Het weer vanmiddag buien met af en toe zon. 17 graden is het. Vanavond overwegend droog. Maar vannacht aan de kust weer buien. En ook morgen veel buien met af en toe zon. En dan wordt het een graad of 15. Dit is Radio 1. Leven de koningen. Hoa! hoorra, hoorra. Puntjesdag 2012. Leden van de Staten-Generaal. Hier zijn Jurgen van den Berg en Lucella Carrasso. Met komend uur meer politieke reacties op de troonrede... en op de begroting voor komend jaar. Wat blijft er van over, is de vraag. En de reacties natuurlijk op het binnenhof van uh, al die parlementariërs die uit de Riddenzaal zijn gekomen. Michiel Breedveld nu in gesprek met Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Ja, altijd uh, kiest zij haar moment om uh, toch weer een punt te maken. Vandaag in een soort ja, militaristische outfit met een uh, zwarte baret op en een... Ja, wat, hoe noem ik dat? Een Amo-belt, noem je dat. Maar er zitten dan geen, geen, kogels. geen kogels in, maar worteltjes. Ja, voor de konijnen denk ik dan meteen. Nee, nee, ik wil aandacht vragen voor de geweldloze revolutie die nodig is. Omdat we de aarde aan het uitputten zijn en daar moeten we onmiddellijk mee stoppen. Ja, het is altijd wat. Uh, vorig jaar was het uh, geloof ik geen vleesdag. Oh, wat is altijd wat? Ja. Nee, inderdaad. Want dat de, is een traditie. Ja, dat komt ook omdat uh, in het parlement, maar ook dit kabinet... telkens maar niet aandacht heeft voor de echte grote problemen waar we mee te maken hebben. We hebben het elke keer maar weer over de begrotingstekort, Wat hm. zeker op orde moet komen. Komen. Maar we hebben ook te maken met een ecologische kloof die vele malen groter is. Dat betekent dat we veel te veel consumeren en produceren dan de aarde aan kan. Ja, um, ja, wat betekent dat voor u, behalve dan dit protest? Het betekent ook dat we straks in de Kamer, als we debatteren over de begroting van 2013, dat we de zeer natuur- en onvriendelijke maatregelen sowieso van tafel proberen te krijgen. En dat kan in principe, want er is geen meerderheid meer voor. Dus dat is het eerste wat we gaan doen. En daarnaast die focus op economische groei moet omgevormd worden naar een ontwikkeling, economische ontwikkeling. Waarbij veel meer de mens centraal gaat staan. Samen met de natuur en de dieren. Die veel meer het welzijn voorop uh, wordt gezet dan alleen maar meer geld verdienen. Ja, nog even tussen twee haakjes. Het lijkt me ook een goede outfit voor het concert van Lady Gaga vanavond. Oh ja, is die vanavond? Ja, uh, Geert Wilders uh, gaat er ook heen. Die gaat er heen? Nou, ik niet. Ik heb andere dingen te okay, doen. Helaas. helaas. Nou, bedankt. Graag gedaan. Dat was Marianne Thieme. Hier aan tafel inmiddels Arie Slop van de ChristenUnie. Welkom. En Alexander Pechtot, fractieleider van D66, ook welkom. Dank u. u. U wordt toch wel gezien als de geestelijk vaders van dit uh, vijfpartijenakkoord... wat de basis is voor de begroting voor komend jaar. Meneer Slop voelt het een beetje meer uw Prinsjesdag dan andere jaren? Nou, het, het, het Prinsjesdag is van ons allemaal, dus, uh, maar het heeft, in die zin was het natuurlijk nu wel bijzonder... dat er nog wel even gerefereerd werd aan wat natuurlijk in het voorjaar gebeurd is... en waar de ChristenUnie samen met D66 en GroenLinks inderdaad aan de basis van heeft uh, gestaan... dat we hebben gezorgd dat er nu een begroting ligt. En dan doelt u op het woordje samen wat erin zat in de troonrede? Nou, er werd volgens mij ook nog wel even verwezen naar een aantal fracties die uh, toen zijn gaan staan... en uh, ervoor hebben gezorgd dat we nu een begroting hebben... En, dat is toch wel een hele plezierige zekerheid die we nu hebben in een tijd die nog behoorlijk onzeker is. Was u ja. blij met dat complimentje, meneer Pechtold? Uh, nou, ik beschouw het niet zozeer als een compliment. als meer de realiteit dat in het voorjaar uh, uh, onze partijen uh, de verantwoordelijkheid hebben genomen. Dat was natuurlijk met verkiezingen in de aankomst uh, nog niet eens zo makkelijk. Want de afgelopen weken liepen heel veel partijen voor maatregelen weg. Maar vandaag is het toch, denk ik, voor iedereen de harde werkelijkheid. Dat als je er ook maar een miljard uit wil halen, dat je toch met een nieuwe meerderheid dat zal moeten dekken. En u houdt er zo te horen rekening mee dat dit redelijk overeind blijft, dit begrotingsakkoord. Ja, als ik een voorbeeld mag noemen. De PvdA heeft gezegd, we willen de btw-verhogingen eigenlijk niet doorzetten. Nou, dat is over 13 dagen. Uh, 1 oktober gaat die in? Ja, meer dan 2 miljard. Uh, ik, ik zie geen meerderheid ontstaan die dat gaat terugdraaien. En misschien wel per 1 januari? Dat kan natuurlijk. Ja, dat soort jo-jo-beleid, dat zou ik heel onverstandig vinden. Nou, meneer Slok heeft... Uh, je moet maar zorgen ja, inderdaad, dat je dan met een dekking komt... waar dan ook weer een meerderheid uh, voor uh, te vinden is. Want de begroting moet wel op orde zijn. En dat zie ik inderdaad ook nog niet gebeuren met de btw-verhoging. Misschien dat er rond het verre nog wel een kleine verzachting kan plaatsvinden... Daar hebben we dan nog even iets meer uh, tijd voor. Maar ook dan geldt, het gaat om grote bedragen. En uh, financiële degelijkheid, uh, wat in de troonrede ook nog een paar keer is genoemd als uh, belangrijk voor deze tijd... Uh, zal dan ook uh, heel duidelijk opgang doen. Dus de Partij van de Arbeid die heeft uh, met name uh, in het voorjaar gezegd... van: nou, wij doen niet mee, want we vinden het een slecht akkoord. Ik ben benieuwd wat ze nu gaan doen nou, in de komende weken. En de grote winnaar bij de verkiezingen natuurlijk. Een van de grote winnaars. Voelt dat toch een beetje zuur voor u? Nee, ik ben daar wel rustig onder. Ik bedoel, een kiezer spreekt en dit is de uitslag waar we het met elkaar mee uh, moeten doen. Maar dan kan je er toch wel teleurgesteld over zijn? Nou ja, de kiezer had natuurlijk ook kunnen zeggen op basis van wat ze in het voorjaar heeft gezien. Van, uh, ja, welke partijen durven verantwoordelijkheid te nemen op momenten dat het moeilijk is. En een andere keuze kunnen maken, maar zo is het niet gegaan. Dus we zullen gewoon vanuit deze werkelijkheid uh, verder moeten. Wat vindt u daarvan, meneer Pechton? Wel twee zetels gewonnen, maar toch? Een van de A. Ja, nou ja, het voelt voor D66 toch wel als een beloning. Ik moet zeggen wat, waar heel veel mensen misschien niet eens meer als, als een nieuwtje naar geluisterd hebben. Maar vond ik dat die AOW-leeftijd. We hebben echt jarenlang hier in dit huis over gevochten. Uh, allemaal akkoorden die pas in 2020 wat gingen voorstellen. Nou ja, de vijf partijen hebben georganiseerd dat per 1 januari we geleidelijke verhoging van die leeftijd krijgen. En het werd zojuist door de koningin in de troonrede besproken. Ik vond dat zelf wel een heel opmerkelijk moment... dat ik dacht, nou, dat hebben we toch maar voor elkaar. En dan wordt het het komend jaar, denk ik, best ingewikkeld. Oppositie voeren voor u. Even aangenomen natuurlijk dat, dat VVD en PvdA er samen uitkomen... en, en u weer in de oppositie belandt. Hoe, hoe ga je dat dan doen? Nou, ja, ik, ik, een van mijn voorgangers heeft het al een keer... van Mierlo, en ik heb het ook een keer gedaan... dat je oppositie voor een kabinet kan, kan voeren... Als, als het ambitieus genoeg is... Uh, als het stabiel genoeg is, dan... Nee. Dus dan horen we u een, een jaar lang juichen? Nee, nee, nee dan, dan zou je hooguit zeggen wanneer het nog beter kan. Maar kijk, de vraag wordt natuurlijk nu... trekt uh, de PvdA de na deze winst weer terug naar het beleid van Roemer... waar de helft van de zetels vandaan komen? Of uh, gaat Samson nu de realiteitszin krijgen... dat hij uh, toch meer in lijn van het vijfpartijenakkoord zal moeten opereren? Dat is de grote vraag voor de komende weken. En heeft u nog hoop dat u erbij kan aansluiten? U zegt heel netjes aansluiten. Getalsmatig zijn we, zijn we niet nodig. Uh, het, het hangt er helemaal vanaf waar de verkenner die komt vandaag. Ik geloof dat het rapport, ik, ik heb de tekst die, die over D60 gaat, heb ik mogen zien. Oh, en? Nou, die is helder. Had, hij het, Klopt. had hij het goed ja, genotuleerd? Was, was helemaal, Net als de koningin? Uh, het was helemaal prima. Dus wat dat betreft procedure geslaagd tot dit moment... Uh, maar het gaat er natuurlijk helemaal om of dadelijk de, de eerste stap tussen VVD en PvdA tot iets gaat leiden. Want dat, dat heb ik de verkenner aangegeven. Er zat nogal een verschil in stembusduiding. De VVD die de uitslag zag als bevestiging van eigen koers. En de PvdA die op de verkiezingsavond zei: zo, en nu gaat het roer om. Als je dat in de auto doet, krijg je botsingen. Hoe zit het met, met uw eigen toekomstperspectief? We zaten een beetje te denken, zou Alexander Pecht ook nog zin hebben... in vier jaar oppositie dan in dit geval voor een kabinet voeren? Dit weekend was eventjes wat bijslapen. Maar u ziet, ik zit er weer helemaal fris en fruitig bij. U ga... blijft. Dat, dat is de vraag volgens mij niet van mijn collega. Ik, ik, ga, ik ga gewoon door. Vriend en vij... u, u maakt de hele periode vol, hoe lang die ook mag duren. Vriend en vijand, wees gewaarschuwd. En meneer Slob, u? Ja, nee, ik heb het dit weekend ook gebruikt om wat bij te slapen. En, uh, u begon net over uh, oppositie voeren, maar er zit nog wel een fase voor... Uh, de twee partijen die nu uh, vertrouwen in elkaar hebben, uitgesproken, zullen dat ook moeten waarmaken. Ik denk dat dat best heel spannend uh, gaat worden, want uh, de tegenstellingen programmatisch zijn uh, bijzonder groot. Dus de vraag is wie, uh, wie als eerste hun benen intrekt en uh, of ze echt bij elkaar zullen gaan komen. Uh, ik hoop dat ze heel snel duidelijkheid zullen geven naar elkaar, want waar we niet op zitten te wachten is dat ze nu weer wekenlang om elkaar heen gaan draaien en we straks over een week of zes, zeven... een beetje een soort uh, katshuis scenario weer krijgen van... nou, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt... en dat we weer helemaal van vooraf aan moeten gaan maar uh, beginnen. Maar u zit klaar dat als het nodig is, ja. dan springt u gewoon bij? Nou, wij zijn altijd bereid, dat hebben we laten zien in het voorjaar... Uh, als we op inhoudelijke basis een bijdrage kunnen leveren om dat te doen. Dat kan soms vanuit een uh, coalitierol, hebben we in het verleden gedaan... maar dat kan ook vanuit de oppositie. Uh, wij voeren altijd constructieve oppositie. Als wij ergens iets goed vinden, noemen we het ook goed. En als we iets niet goed vinden, dan zeggen we het ook. We nemen ondertussen afscheid van Alexander Pechtold... want die rent door naar een televisieoptreden. Meneer Slob, u had voor de verkiezingen aangegeven... dat u wel verkenner zou willen worden. De rol die uiteindelijk bij Henk Kamp terecht is gekomen. Hoe vindt u dat, dat hij het doet... en hoe überhaupt deze formatie tot nu toe verloopt? Ik heb aangegeven, als ik daarvoor gevraagd zou worden... ben ik bereid om dat te doen, omdat ik bang was... dat we weer in de stilstand zouden komen te staan. Hè? Dat we niet naar de Meijersen toe gaan dat we dan weer moeten gaan wachten voordat er een nieuwe kamer is... voordat er een keer wat opgestart wordt. Dus ik ben blij dat we nu wel gelijk begonnen zijn. En uh, met Verkennerkamp, zoals we hem nu maar eventjes uh, noemen... is gelukkig een, uh, een start gemaakt. En doet hij het goed, vindt u? Nou ja, u? ik heb een gesprek met hem gevoerd wat gewoon een plezierig uh, gesprek was. En, en wat... anders dan, dan met de koningin? Ja, haar meisje, dat heb ik één keer eerder meegemaakt. Uh, kijk, dat kun je nooit helemaal vergelijken natuurlijk. Zijn, uh, zijn positie is natuurlijk ook wel anders... Kijk, wat we nu in het doen zijn, en dat is het verschil met een bezoek aan Haar Majesteit, is dat we nu een debat aan het voorbereiden zijn die we komende dinsdag uh, gaan houden, waar we natuurlijk nog moeten afwachten waar dat precies toe zal gaan leiden. Maar ik hoop in ieder geval dat er voortgang uh, geboekt uh, gaat worden. Maar als dus u zegt, het... zegt zijn positie is toch anders dan, dan, dan de koningin, waar doelt u dan op? Hij ja, het, zal u niet VVD, ontgaan, het zal u niet ontgaan zijn dat de heer Kamp geen uh, Haar Majesteit is. Dus nee, dat is weet ik wel. Maar bedoel, stelt u zich boven de partijen ja, op of zat u met een VVD'er te praten? Nee, dat wil ik nee, natuurlijk nee, nee, van kijk, u heer horen. Nee, kan heel goed de positie waar hij nu voor gevraagd is als een verkenner, dus echt verkennen... waar staan partijen, dat betekent dat je gewoon vragen moet stellen... En dan krijg je antwoorden op en u zult in het verslag zien voor antwoorden dat zijn geweest. En op basis daarvan gaan wij donderdag een debat voeren en hoop ik dat we een volgende stap kunnen gaan zetten. Maar u had wel het idee dat u sprak met iemand die, die boven de partij stond en niet de vvd minister kan? Zeker, ja hoor, ik heb de volle tijd bij hem doorgebracht, dus dat is een goed teken. En leidt het tot democratische winst wat u betreft? Nou, ik, wij waren niet als ChristenUnie voor deze wijziging. Wij vonden het prima, zoals Hare majesteit altijd haar positie innam tijdens dit soort processen. Dus voor ons hoeft het niet gewijzigd te worden. Uh, laten we maar eens gaan kijken hoe het nu verder gaat. Uh, de eerste stappen zijn gezet. Als we straks echt tot uh, informateurs gaan komen die de volgende fase kunnen gaan oppakken. Dan krijg ik er misschien ook wel wat uh, vertrouwen in. Maar de tijd zal het leren. Dank u wel. Uh, Arie Slop van de ChristenUnie. Joost Vullings meegeluisterd. Toch een plezierige dag, uh, zegt uh, Slop. Ja, ja, dat kan me ook wel voorstellen. De natuurlijk... teksten van het lenteakkoord. Ja, dat zie je dan terug in, in, in de troonrede. Maar ja, aan de andere kant, hij staat wel uh, buitenspel. Uh, ja, hij had natuurlijk echt gehoopt uh, mee te regeren. Dat was echt de doelstelling van de ChristenUnie uh, in, in de campagne. Uh, maar ja, de uitslag uh, was zo verrassend dat ze, dat ze niet nodig zijn. Dus ze zitten nu op de bank. En of ze er vanaf geroepen worden, dat is nog maar de vraag. Ja. En wat we hier al vaker natuurlijk geconstateerd hebben vanmiddag... is van, uh, het is makkelijk zeggen van, uh, nou ja, dat en dat in dat lenteakkoord bevalt me niet. En dat moet er maar uit. Maar om dan vervolgens het gat weer in te vullen, dat is nog een ander verhaal. Ja, dat zal dat heel moeilijk worden. Het is gewoon, er zijn allerlei partijen die iets willen veranderen aan het akkoord. Maar als je gewoon kijkt van, is het praktisch haalbaar... ...dan zou het gewoon verschrikkelijk moeilijk worden. En eigenlijk, ik, denk dat er, ik, ik, ik vermoed dat er grote punten blijven staan. Harry Slob zei nog van ja, kijk je naar die renzetaks... ...dan zit er nog een kleine verzachting in... Maar dat is wat anders dan dat hij gewoon helemaal op de hoogte ja. gezet natuurlijk. Ja. Ivo Arnold, monetair econoom. U, u zei net het opvallend was dat uh, de bankenbelasting vandaag wel werd genoemd... een de aantal ja. andere maatregelen niet. Ik heb eens gekeken naar wat er precies staat. In de troonrede. In de troonrede, in de teksten. Dan wordt de btw-verhoging genoemd in de lijn van de ambtenaren. De bankenbelasting, een kleine maatregel, 300 miljoen extra. En wat er niet wordt genoemd, is de forense tax. Veel grotere maatregel. Dan weet ik niet of je dit als een soort van exegese moet, uh, moet duiden. En of dit iets zegt over wat uh, Rutte van plan is los te laten en vast te houden. Dat vond het wel opvallend. Dan kan het ook zijn om, om, om de mensen niet nog uh, dieper de put in te praten? Of? Ziet u het echt ja, als we iets warmers in? Het ging om een concreet een uh, lijstje van maatregelen. Terwijl het niet, uh, kijk, andere passages in de tekst gingen meer over het vertrouwen creëren en oproepen tot samenwerking. Dus het, het was echt het lijstje van maatregelen. En daar ontbrak toch die forensietaks in? Uh, we hebben eerder deze middag een oproep gedaan. Uh, normaal gesproken hebben we natuurlijk stand.nl... waarin de stelling centraal staat en waarin u mag zeggen... of u het ermee eens bent of mee oneens. Vandaag ging die over uh, natuurlijk deze dag en de Rijksbegroting. Uh, de stelling, er worden goede keuzes gemaakt in deze Rijksbegroting... en u hebt via allerlei mogelijke kanalen daarop gereageerd. Uh, laten we even luisteren naar de telefoontjes die daarover van binnen zijn gekomen. Je kan bijna zeggen welke in de Siel bedenkt dit. Langstudeer, boeten? We pakken ook nog eventjes Forensetaks erbij. En deze politici gaan dan mij en u vertellen... dat dit dan bij gaat dragen aan de problemen die in de wereld zijn. Deze problemen zijn veel groter. Dit gaan wij niet, op niet oplossen met een Forensetaks. En daarom zeg ik, de kwaliteit van denken in onze Tweede Kamer... ja, die is echt van een, van een bedroevend niveau. Er klopt geen barst van. Wij houden straks amper over ons eten. En ik vind dat heel triest. Ben ik aan de beurt? Nou, ik zal het zo zeggen wat die verslaggever van Radio 1 net zei daar in Den Haag... Uh, het valt natuurlijk helemaal niet mee om het goed te doen als je afhankelijk bent van andere landen. Want hij zei, als, het ligt er helemaal aan wat er in Zuid-Europa Zuid gebeurt. Ja, dan houdt het een keer op natuurlijk. Meteen uit Europa. Weet het ten halve gekeerd als een hele gedwaald. Met mevrouw Eckel, nou ik vind dat de regering hun eigen beleid moet maken en niet, niet die koepjassen gepleegd hebben in de Kamer. Dat vind ik bespottelijk. Het zijn allemaal kleine partijtjes geworden. Ze hebben gewoon een koep gepleegd. Peer, de, Peer van de A, die mocht er niet bij aansluiten. En mogen alleen mijn handtekeningen zetten. Ik vind dat ondemocratisch. Uh, ik vind het uh, sowieso al winst dat de Kamer uh, deze begroting heeft samengesteld. Misschien is het een idee voor de komende jaren... om gewoon de Kamer de begroting te laten samenstellen. Dat ging eigenlijk best goed. En ze weten het begrotingstekort uh, in 2013 al op 3% te krijgen volgens deze plannen. Dus uh, wat zitten we te zeuren? Het gaat prima zo. Ik bijvoorbeeld, ik krijg maar één pul... Uh, tegen hoge bloeddruk. En ik, het, het is niet omdat ik te dik ben, het is gewoon genetisch. Ik weeg maar 53. En dan moet ik die verhoging betalen, die waarschijnlijk 350 euro. En met mij vele anderen. Ik hou mijn hart vast. De stem des volks was dat op die stelling. Dus er worden goede keuzes gemaakt in deze rijksbegroting. en De PvdA werd al genoemd. De partij die niet betrokken was bij de opstelling voor de begroting van 2013. Wilco Boom, jij staat bij de partijleider van de PvdA.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 Maar er zit toch in die troonrijd ook een, een, een, een aankondiging van een reeks maatregelen. Uh, zoals de btw-verhoging, zoals die forensen tax. Waar de Partij van de Arbeid in de afgelopen periode een keihard campagne tegen heeft gevoerd. Ja, dit is de begroting van 2013. Wij waren het op een heel groot onderdeel uh, en zijn het daar niet mee eens. Uh, de koningin zei ook, deze troonrede wordt uitgesproken tussen verkiezing en formatie. En dat zal zijn invloed hebben. Welke invloed, dat weten we nog niet. Nee, de, daar bent u zelf bij betrokken, bij die invloed. Want u onderhandelt met uh, VVD-leider Rutte over een nieuw kabinet. Zijn dat nou ook punten die u uit het regeerakkoord wilt onderhandelen? Nou, wij onderhandelen nu nog niet. De Kamer is nog aan zet als geheel. Uh, wij hebben gister... waar, waar u met de heer Rutte over wilt gaan onderhandelen, laat ik het dan zo zeggen. We hebben gisteren aangegeven dat we uh, basis zien uh, om uh, inderdaad met z'n tweeën uh, daarover te gaan onderhandelen. Waar dat precies over moet gaan, daar moeten we nog over beginnen. Uh, dat beginnen, hoe snel gaat dat? En wat mij betreft snel, maar donderdag is het Kamerdebat. En dan kan de, formatie, de informatie pas echt beginnen. Ja, dus donderdag moet de Kamer twee, één of twee informateurs aanstellen en dan vrijdag aan de slag met de heer Rutte? Wat mij betreft zou het kunnen, althans, de Kamer moet twee informateurs aanstellen, dan gaan we aan de slag. En in welke samenstelling dat is, dat bepalen we donderdag pas definitief. Ja, nou zei u, de Kamer moet twee informateurs aanstellen, Eén van de VVD, één van de Partij van de Arbeid? Ja, Eén of meerdere. Ja. Eén of meerdere? Ja. Ja, de heer Kamp en de heer Bos bijvoorbeeld? U noemt allerlei namen, we zullen zien hoe dat, wat, wat de verkenner daarover vindt. En we zullen kijken wat de Kamer daarvan vindt. Die is uiteindelijk de baas over de formatie. Dat hebben we inmiddels zo afgesproken. En tot nu toe gaat dat heel goed. Ja, volgens mij bent u weer helemaal wakker. Ja hoor, dankjewel. Hij is weer helemaal wakker, Diederik Samsom. En Twee informateurs, hè, Joost Vullings? Even tussen de bedrijven door, twee informateurs. Het is natuurlijk de vraag, wordt het er één of twee? Iedereen ging wel uit van twee, maar... Bij deze bevestigd kunnen wij ja, wel met meer zeggen. En dan is het logisch dat er één een iemand van VVD-huizen wordt... en één iemand van PvdA-huizen. Fijn dat jij uh, in ieder geval wakker bent, Joost. Ja, heel goed, Joost. Uh, Michiel Breedveld, ook al een hele tijd wakker trouwens... praat met de eerste man van het CDA. Siebrand van Haarsma, Buma in het zonnetje op het Binnenhof. Is dat ook de sfeer die de troonrede had? Nou, de, de troonrede is natuurlijk wel eerlijker over de situatie waarin het land is... Maar toch laat hij ook wel weer zien dat er nog heel veel plannen zijn die dit kabinet van CDA en VVD heeft gemaakt. Zware offers worden gevraagd. Offers worden gevraagd, maar ook wel kansen worden geboden. Uh, het is natuurlijk gebaseerd op een uh, overleg en een uh, afspraak tussen vijf partijen. Daar is ook, vind ik, terecht door de koningin aan gerefereerd. En het is nu zaak om um, het wegwerken van de schulden waar dit kabinet mee bezig is, om dat voor te zetten voor 2013. Wat mij opviel is dat de toon zo anders was dan vorig jaar. Er werd uitdrukkelijk de samenwerking gezocht met andere politieke partijen... en ook met maatschappelijke organisaties als werkgevers en werknemers. Uh, en ook de Europese samenwerking werd bezongen. Waarom is dat nu zo anders dan vorig jaar? Nou, ik vond dat in de troonrede wel heel sterk vooral het besef doorklonk... dat dit een demissionair kabinet is. En dat ook deze begroting niet alleen door het kabinet is gemaakt... maar ook doordat vijf partijen in de Tweede Kamer overlegd hebben... en de verantwoordelijkheid hebben genomen die bij de crisis hoort. Dat besef zat in die troonrede en dat vind ik wel heel waardevol. En blijven die plannen nou overeind terwijl er een nieuw kabinet geformeerd wordt? Nou ja, ik vind de eerste opdracht aan de Partij van de Arbeid en de VVD... om dit wel overeind te houden. Kijk, hier wordt het tekort, de schuld wordt teruggebracht. De economie wordt hervormd. Dat zijn twee ontzettend belangrijke dingen. En als ik nu denk aan de VVD, die beloofd heeft... om de hele reiskostenbelasting af te weer weer af te schaffen. 2 miljard, geloof ik? Dat is 2 miljard. Daar wil ik dan wel een antwoord op hebben. De Partij van de Arbeid heeft beloofd... om de BTW-verhoging niet door te laten gaan. Het kost 4 3 miljard, 4? 3 of 4 miljard. Dat zijn... Beloftes waarmee ze echt die verkiezingen in zijn gegaan nog een week geleden. Maar ik wil wel weten natuurlijk, en ook snel weten... of wij voor 2013 met een gat van 7 miljard komen te zitten... en dus eigenlijk heel veel werk van dit kabinet voor niks is geweest... of dat we doorgaan op de weg. We gaan het zien, dank u wel. We gaan het zien, zeker. Sybrand van Haas, maar Buma van het CDA. Gesprek met Michiel Breedveld. een tafel bij ons aangeschoven Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD. Dat, dat bent u toch nu, gewoon? Formeel is Mark Rutte dat nu, dus ja. ik ben een eenvoudig fractielid. Ik vind het e toch leuk dat jullie me uitgenodigd hebben. Eenvoudig, oh, eenvoudig fractielid, Stef ja. Blok hier. Uh, toch geen onbelangrijk fractielid. Uh, wat vond u van de troonreden? Ja, heel sober. Uh, wat ook logisch is gezien de, de, de crisis, de lastige situatie waar we ons in bevinden. Herkent u zich een beetje in de tekst ook? Ja, want de maatregelen die aangekondigd werden... zijn natuurlijk gebaseerd op het Lenteakkoord... waar eh, een handtekening mijn handtekening onderzoek. onder ja. eh, staat. Was daar niet zo blij mee uiteindelijk, toch? Nee, het is zo dat eh, ik dat Lenteakkoord gesloten heb... Eh, uit volle overtuiging dat dat nodig was om te voorkomen... dat de, de financiële chaos in Nederland zou toeslaan... dat de rentekosten op zouden lopen... Er zitten in dat lenteakkoord onderdelen die de VVD niet leuk vindt. Dat geldt overigens ook voor de andere partijen die daar zaten. En waarvan ik toen gezegd heb... ik ben goed voor mijn handtekening, dat geldt nog steeds. En als er op tijd een nieuw kabinet is... dat financiering kan vinden voor alternatieve maatregelen... dan is het aan zo'n nieuw kabinet om maatregelen anders in te vullen. Maar betekent dat, dat dit wat hier nu ligt... het uitgangspunt is ook voor de onderhandelingen die nu bezig zijn? Ik heb toen gezegd, en dat geldt ook nu... Dat het aan een nieuw kabinet is. Dus als dat er op tijd is, dan kan dat onderdelen veranderen. Maar het zou om... heel goed kunnen dat u daarin zit. Nou, dat zijn wel heel veel stappen. De eerste opgave is om... Nee, ik wil niet u persoonlijk de VVD. Ja, maar ook daarvoor geldt dat zijn heel veel stappen. De opgave wat de VVD betreft is om nu snel een, een goed kabinet te formeren. Als dat lukt, dan kan zo'n kabinet op tijd voor de volgende begroting wijzigingen aanbrengen. Ja, want de heer Buma, die hoorden we net de vraag stellen. Komt er een, een, een gat van 7 miljard? Hebben we dat voor volgend jaar? Nou. Dat eh, kan ik mij van de politicus Buma voorstellen. Maar eh, hij weet dat de VVD geen enorme financiële gaten eh, accepteert. U gaat er niet iets uitslopen als daar niet dekking voor wordt gevonden? We hebben vanaf het begin gezegd eh, dat er onderdelen zijn die wij anders willen. Ja, want wat, wat staat dat, dat bovenaan het lijstje? Eh, wat gaat u er als eerste uitslopen als het lukt? Cruciaal is dat het lukt. Nee, uh, wij, dat wij begrijp hebben, ik. Maar wat staat er bovenaan uw verlanglijstje? We hebben eerder aangegeven dat wij uh, natuurlijk moeite hebben met lastenverzwaringen, bijzondere reiskosten. Dus de forense uh, tax. Gaat u ja. alles aan doen om die er met de PvdA uit te krijgen? Met in alle eerlijkheid, dat kan, als er op tijd een kabinet is, wat een andere financiering gaat ja, En de btw-verhoging op nummer twee? Ja, ik kan u een hele verlanglijst gaan, ja? gaan maken. Uh, We gingen toch transparant formeren, meneer Blok? Uh, als iemand dat gezegd heeft, dan uh, mag uh, degene die dat gezegd heeft dat toelichten. Uh, U bent niet van het transparant uh, formeren? Uh, uh, wij gaan wat mij betreft zo snel mogelijk formeren. Dan is het ook mogelijk om... Uh, ...om andere invullingen te vinden. Maar om nu een enorme verlanglijst te gaan maken... ...zou eerlijk gezegd irreëel zijn. Dit is gewoon een moeilijke klus voor. Het. Maar die hebt u vast wel in de achterzak. We houden Samson net even op het Binnenhof. Die had een beetje gedommeld tijdens de troonrede voorlezen. Hij had het echt veel slaaptekort. Maar hij zei wel van... ...had het over twee informateurs die er komen. Dat was nieuws. Oké. Okay. Wist u dat ook of niet? Had hij er ook namen bij? Uh, dat niet, maar dat wou ik u dan even vragen. <laughs> uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als twee partijen op de tafel gaan... dat er dan ook twee informateurs komen. Is het ook zo of kunt u zich alleen maar voorstellen? Volgens mij moeten we tot uh, het rapport van uh, Henk Kamp wachten. Morgen. Uh, om het zeker te weten. Zou maar dat een goede zijn het... namens de VVD trouwens als informateur? <laughs> u blijft het proberen. Nee, maar Ik vind het wel netjes naar Henk Kamp. Die door de Kamer is gevraagd om zo'n verkenning uit te voeren... om ook aan hem over te laten eh, welk advies hij uitbrengt over de informatie. Ja, Nog zo'n leuke vraag voor u. Wordt u de secondant van Rutte bij de onderhandelingen? Ook daarvoor geldt dat ik het eh, netjes vind... om eerst eh, Henk Kamp zijn rapport uit te laten brengen... en dan de vervolgstappen. Ja, Nog even over wat u net zei. We willen best de forense tax eruit halen eh, voor 2013... maar er moet iets voor in de plaats. En u zegt dan steeds... Een nieuw kabinet moet dat doen. U kunt natuurlijk ook in de Tweede Kamer op zoek gaan naar meerderheden. En nog voordat er een nieuw kabinet is, proberen die maatregelen te wijzigen. Waarom doet u dat niet? Dat, dat kan, als het je lukt, om zo'n meerderheid te vinden die ook dekking kan vinden. Dat is een extreem moeilijke opgave. Um, en um, ik vind dat je wel een reëel beeld moet schetsen... als je over een regeerakkoord aan het onderhandelen bent dan ben je sowieso een financiële puzzel aan het maken. Uh, maar om te proberen in de Kamer losse onderdelen... van zo'n financiële puzzel aan elkaar te plakken... met wisselende meerderheden, dat is heel moeilijk. Ook niet maar, goed voor het vertrouwen misschien hè? gelijk aan het begin oh. al. Ja, het, andere... het zet natuurlijk ook spanning op de, op de onderhandelingen. Aan de, uh, de andere kant, als je, als je ergens tegen bent... U, u zit toch ook in de politiek om, om doelen te realiseren, toch? Zeker, maar daarvoor geldt dat je een alternatieve financiering moet vinden. Dat is altijd het lastigste deel van de politiek. Ik kan naar mijn verkiezingsprogramma verwijzen en zeggen... daar heb ik alternatieve financiering, maar daar heb ik nog niet de meerderheid mee. En daarom vind ik, zoals u terecht zegt, er ontstaat een proces van kabinetsformatie. Ik vind het ook logisch dat je daarin gaat proberen. U ziet ineens helemaal zitten met die PvdA, geloof ik. Ik ben in de politiek gegaan om resultaten te bereiken. En de kiezer heeft gesproken, heeft aangegeven welke partijen groot geworden zijn. Ja, dan is het aan ons om onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar er zullen natuurlijk lastige onderhandelingen volgen. Met of zonder Stef Blok als secondant. Dan wel kom, informateur. In campus informateur, we weten het niet. Het blijft even spannend. Hartelijk ja. dank dat u hier was, Stef Blok. Kamer Kamerlid voor de VVD. Uh, we gaan uh, de politiek WK hebben Ja, WK wielrennen. Dat is de uh, hele week al in Valkenburg. En de tijdrit voor de vrouwen staat er op het programma. Gio Lipmund. Klopt helemaal de tijdrit voor de vrouwen. Die is inmiddels ook begonnen om half drie precies toen was er een Turkse Semra Yetis die als eerste mocht vertrekken op het startpodium in IJsde. Een stukje ten zuiden van Maastricht. De dames moeten 24,3 kilometer rijden. En hebben dan onderweg twee klimmetjes te verteren. Eerste grondvelder weg, 2100 meter klimmen. 3,5% stijgingspercentage. Dat loopt dus wel redelijk lekker. Maar ja, tegen het einde dan wacht weer de Kouberg. En daar weten we allemaal van dat hij op het snelste punt 12%. is dus gemiddeld 5,8%. Zo'n 1200 kilometer omhoog rijden. En we hebben eerder al gezien... Bij de tijdritten gisteren van de junioren mannen. De belofte vandaag ook van de junioren vrouwen. En natuurlijk ook die ploegentijdritten... ...vanaf afgelopen zondag. Dat die Kouwberg op het einde van een tijdrit toch altijd wel een behoorlijke kuitenbijter is. Een, ja, een benenbreker. En dat heel veel renners zich daar compleet op verkijken. Dat ze last hebben, dat ze problemen hebben om daar goed boven te komen. Nou, dat weten de dames straks ook als ze hier aankomen. We kijken naar de startlijst. We weten dat twee grote namen ontbreken. De Olympisch kampioen Christian Armstrong is er niet bij. Zij. Heeft Meteen nadat ze Olympisch kampioen werd in Londen, heeft ze afscheid genomen van het internationale wielrennen. Ze is gewoon gestopt. En Marianne Vos heeft deze week besloten dat ze niet meedoet aan de tijdrit. Dat ze alles gaat zetten op de wegwedstrijd van komende zaterdag. Want daar is ze natuurlijk huizenhoog favoriet. En we weten het allemaal: Marianne Vos en tijdrijden, het is niet altijd de meest gelukkige combinatie geweest. Tollips spelen viel het zwaar tegen. Het, het is niet een favoriete onderdeel. Vandaar ook dat ze alles gaat zetten op de wegwedstrijd. Wie zijn en dan wel de favorieten. De favorieten, de grote favorieten, komt als laatste van start. Dat zal om 12 minuten over 4 uh, zal dat gebeuren. Judith Arndt de Duitse. Ze werd vorig jaar met zijn wereldkampioenen in Kopenhagen. Ze was tweede op de Olympische tijdrit. Dus achter die Christian Armstrong. En heeft de laatste jaren toch flink wat medailles gepakt. Zilver in Geelong, in Melbourne, dus Australië. Derde op de wereldkampioenschappen in Varese. Dat is echt een dame waarmee we rekening moeten houden. En we hebben twee Nederlandse vrouwen die wel eens de Dark Horse kunnen zijn in dit. Ellen van Dijk, de Nederlandse kampioen achtste op de Olympische Spelen. Zij zou het moeten kunnen. En Anna van der Breggen, let daarop. Het is een naam die we nog niet goed kennen. Maar ze werd Europees kampioene. Mocht op basis daarvan meedoen. Het is nog een heel jong meisje. Maar die zou wel eens kunnen gaan verrassen hier op deze tijdrit. Dat was Gio Lippens. Ondertussen is hier aan tafel gekomen de demissionair minister van Volksgezondheid. Edith Schippers, welkom. Dank U wel. U zat heel ingespannen naar een van de schermen te kijken. Want daar zat de tegenstand, hè? Nou, het is geen tegenstand, oh, maar dan, dan is we het altijd, over Ieder jaar, Ieder jaar is er een meningsverschil over hoe hoog de premie zal worden. Ja, ja nou de, oh, dat is een goede vraag. Daar moeten we misschien ja. even iets over vragen. <laughs> uh, nee, want op een van de schermen was inderdaad Wilna Winterzien te zien van de patiëntenfederatie... en André Rauwvoet namens de zorgverzekeraars. dat, dat leg ik dat en, even aan. Ik kan u inderdaad al voorspellen dat ging over die zorgpremie. Want ja. vandaag hoorden wij het percentage van een stijging van 10%. Uh, klopt dat, 10% gaat die premie omhoog? Dat zou 100 euro betekenen. Ieder jaar maken wij als VWS een raming. En onze raming is dat het 20 euro is. Dat is dus 1 vijfde van wat de zorgverzekeraars uh, uh, beweren. 20 uh, euro per jaar? Ja. Of per maand? Het is heel ingewikkeld. Nee, het is per jaar. Het is heel ingewikkeld altijd met die zorgpremie. Uh, die zorgpremie gaat over de zorgverzekeringswet. Daar komen dingen in... He, zoals de geriatrische revalidatie. Die gaat van de langdurige zorg naar die zorgverzekering. Daar moet je dus extra premie voor betalen. Ook de opleidingen van verpleegkundigen. Die gingen eerst via belastingen. Komen nu ook in de premie. Extra premieverhoging. Dan gaan we het eigen risico weer verhogen. Dat betekent weer premieverlaging. Nou, Als je dat allemaal bij elkaar mixt... schatten wij het verschil in met de zorgverzekeraars... dat de zorgverzekeraars vorig jaar een forse premieopslag hebben gedaan... om hun reserves op te hogen. Omdat ze meer risico gingen lopen. En wij denken dat hebben ze vorig jaar zo hoog gedaan dat dat nu naar beneden zou kunnen. Ja, dat is ook en wat dat meer is het rouwvoet verschil. wil. Maar die vertelde hier eerder vanmiddag dat kan eigenlijk niet vanwege de eisen van de Nederlandse bank en, en Europa. Heeft hij daar gelijk in? Nee, dat is onjuist, want de Nederlandse bank heeft geen hogere eisen gesteld. Omdat wij het risico dit jaar voor de zorgverzekeraars ook niet verhogen. Dus, dus je verschuilen min of meer achter de Nederlandse banken in Europa om, om geld op de plank te laten liggen, dat, dat klopt niet? Nou kijk, verzekeraars moeten goede reserves hebben dat als het misgaat dat zij toch hun verzekerde uh, de zorg kunnen uitbetalen. Die verse, uh, reserves zijn vorig jaar fors opgehoogd. Uh, daarom denken wij dat dat dit jaar niet nodig is. En dus dat deel van de premie weer naar beneden gaat. En heeft u daar dan ook nog invloed op? Of moet u ook maar afwachten de komende weken... hoe de premie gaat uitvallen? De verzekeraars stellen zelf een premie vast. Dus dat ja. doet ook niet zorgverzekeraars Nederland. Dat doet ja. Achmea en CZ en iedere verzekeraar voor zichzelf. En dat uh, doen zij hopelijk scherp om te zorgen dat ze niet, uh, zich niet uit de markt prijzen. Dus we zullen toch moeten afwachten wat het uiteindelijk wordt. Dus dat hele percentage van 10% of uw berekening, we weten het eigenlijk gewoon niet. We houden nee, nu al... bezig met, met prognoses. Ja, het is een raming. Over het algemeen is het wel zo dat VBS redelijk goed bij, uh, bij de uh, reële premie zit. En als je dat vertaalt in een bedrag hè, voor, voor een gemiddelde Nederlander, wat, wat is die dan kwijt aan zorg? Ja, de premie zit nu ongeveer op 1200 euro, zo'n 100 euro per maand. En daar zou dan 20 euro bij komen. Het eigen risico gaat omhoog, maar tegelijkertijd voor de lagere inkomens... wordt die volledig gecompenseerd in de zorgtoeslag. Dus voor de lagere inkomens heeft die eigen... Een risicoverhoging, geen enkel effect als zij veel gebruik maken van zorg... en een positief effect als ze helemaal geen gebruik maken van zorg. Want dan krijgen ze wel de compensatie, maar zijn ze niet het eigen risico kwijt. Wat eigenlijk ook een beetje gek is, toch? Ja, dat is het lenteakkoord. Dan krijg je af. geld cadeau, min of meer, ja. omdat je niet naar de dokter bent geweest. Het heeft ook een beetje te maken met de algehele koopkrachtplaatjes... die we ieder jaar hebben, waardoor via deze route van de zorgtoeslag... ...lagere inkomens gecompenseerd worden. De VVD gaat nu samen aan tafel met de PvdA in eerste instantie... ...om te kijken of er een kabinet te maken valt. Zijn er dan punten uit het lenteakkoord waarvan u zegt... ...dat gaan we even proberen toch weer recht te zetten... ...en dan nu samen met de PvdA? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat 2013... ...daar gaat deze begroting over, dat is al heel snel... Dus dat betekent dat een akkoord tussen de, uh, welke regeringspartijen dan ook zal heel snel moeten komen. Wil je daar nog iets aan terugdraaien? Dus wat er over de zorg is afgesproken, daar kunnen de mensen wel van uitgaan dat gaat voor 2013 door. Uh, mijn inschatting is dat wat over de zorg afgesproken is doorgaat. Uh, die onderhandelingen gaan beginnen zometeen hè? met uh, in eerste instantie de P van de A. Uh, u was vorige keer een van de secondanten van, de, van Rutte. Gaat u dat weer doen? Nee, dat is uh, Stef Blok. En is, is Dat misschien ook? Dat is omdat Blok net u... zelf nog niet trouwens. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Hij, Hij kon daar niets zeggen. over zeggen, maar ja. uh, dank u wel. Zo komen wij toch heel wat... Uh, maar u <laughs> gaat u heten. daar niet mee bemoeien in ieder geval. Nee, kijk, we hebben een fractievoorzitter en een premier. We roepen hem nog even terug. <laughs> Ja, u zei, fractievoorzitter en, de en de premier. premier. En dat is logisch, dat die twee, uh, dat die twee de onderhandelingen. <laughs> ja, u kijkt nu ook enigszins uh, Echt en is heel bedrukt. Ja, we zullen het niet doorvertellen. Nee, heeft dat misschien ook mee te maken met dat u zich de vorige keer een beetje aan Samsung ergerde? Want uh, u zei in een reconstructie van de Volkskrant, in een interview met de magazine, uh, dat het met Cohen allemaal wel ging, die onderhandelingen toen. Maar over Samsung soms zei u, hij is een scherpslijper. Ik dacht al snel, dit wordt niks. <laughs> Ja, kijk, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Heeft, nee? Nee, in feite is het zo dat uh, als je onderhandelt... dat het logisch is dat de de fractievoorzitter dat samen doen. Uh, als je het uitgaat van twee, een paar van twee. Maar ik begrijp dat ik al veel te veel gezegd heb. Hey, maar, ik hou je maar, hey, maar, hou je maar, nee, maar over. Even los van Stef Blok, want die, die hoort het toch allemaal niet. We zullen het echt niet doorvertellen dat u dat geklapt hebt hier. Maar um, waar, waar het over gaat is ook die onderhandelingen. En dat moet met de PvdA, waar, waar natuurlijk ook allerlei harde woorden... sowieso al gezegd zijn, ook in de campagne... Onderhandelingen zijn altijd lastig. De vorige keer hebben we met de PVV onderhandeld. Ik kan u vertellen dat gaat er ook niet zomaar in een middagje. Uiteindelijk gaat het erom of, je, of er een wil is. Waar een wil is, is een weg. Dus ik, ik zie wel dat de verschillen groot zijn. En dat het dus echt wel wat op tafel ligt. Maar ik denk dat uh, het al een stuk scheelt als je er alle twee positief in staat. Ja, maar en die weerzin, een beetje beschreven dus ten opzichte van Samson, die dus nu de leider is daar... dat is voor u geen reden om bijvoorbeeld niet in het kabinet te gaan zitten? Ja, we zijn toch met z'n allen niet een uh, kleuterklas. We zijn uh, professionals die zakelijke deals sluiten, die goed zijn voor het land. En die handelen in het algemeen belang. Daar zijn we voor aangesteld. En, en ook weer op deze post zou u hier willen zitten? Ja, laten we eerst eens kijken of er überhaupt een kabinet komt om, ja, voor, okay. voordat we de poppetjes misschien gaan. Misschien kunt u natuurlijk. dat ook alvast onthullen of dat al geregeld stand. is. Nee, want PvdA heeft natuurlijk heel hard geroepen van wij willen van de marktwerking in de zorg af. Is, we horen voortdurend, er gaat geruild worden het ene dossier tegen het andere dossier. Is die marktwerking in de zorg om daaraan vast te houden, is dat voor de VVD een hard punt bij de formatie? Ik ga me daar helemaal niet over uitlaten. Men, weet u, de, de partijen moeten überhaupt nog met elkaar aan tafel. Dus alle schaken van tevoren, heeft heel weinig zin. Dan vraag ik het anders. Wat zou er gebeuren als de marktwerking nu, uh, eh, voor zover je het marktwerking kan noemen, want dat, daar kan je van alles over zeggen, maar als, als, het, het huidige het systeem wordt losgelaten in de zorg. Wat zou dat betekenen voor Nederland? Nou, dat betekent in ieder geval een stelselwijziging. Ja, nee, dat heel veel dat heel veel energie die gaat in wijzigen van het systeem. Kijk, u weet al lang hoe ik daarover denk. Daar heb ik de afgelopen twee weken in alle programma's van alles over gezegd. Nu u wilt toch... dat het overeind blijft? Ik denk dat wij een goed systeem hebben. Internationaal scoren wij ook heel goed. Uh, qua kwaliteit, maar ook qua kosten. Zover als het gaat om ziekenhuiszorg. Uh, bij ouderzorg is het een heel ander verhaal. Uh, ik denk dat we gewoon verstandig moeten zijn... en de eerste mensen waar ze aan tafel moeten laten zijn... om te kijken wat is nou in het belang van Nederland om hier te doen. Ja, op, een, op een andere plek gaat dat ook gebeuren. Wij begrepen van André Rauwvoet, van de zorgverzekeraars... die is bezig met een soort nationaal plan te maken voor de zorg... wat je eigenlijk ook hebt gezien bij de hypotheek uh, en, de, en, de, en de huurmarkt. Wat zou u, ervan vinden, zou u ervan vinden als alle partijen in de zorgsector de krachten bundelen... en, en met een soort plan richting de politiek komen? Nou, ik heb Als ik kijk naar de, de grote akkoorden die ik heb kunnen sluiten... zowel met de ziekenhuizen als met de geestelijke gezondheidszorg... de huisartsen en de medisch specialisten... scheelt het natuurlijk enorm als je draagvlak hebt voor wat je doet. En dat is ook de reden geweest waarom ik die hoofdlijnenakkoorden heb kunnen sluiten... waarin echt fikse ombuigingen staan, Fixe aanpassingen ook. En dan met de afspraak dat er geen wachtlijsten ontstaan. Dus dat kan alleen als een sector daar draagvlak voor heeft. Ik denk sowieso dat als je dingen wil... dan kun je wel denken dat je ze af kan kondigen. Maar het scheelt altijd een, een 99% als een sector zelf ook draagvlak is voor wat je doet. Dus als de sector zelf plannen heeft, dan vind ik dat alleen maar heel gunstig. En dan ben ik benieuwd wie zich daarbij aansluit en wat die plannen zijn. Goed, nou Hij was zelf ook nog benieuwd of het hem zou lukken... Dat gaat uh, de komende, komende allemaal, tijd spelen. Het dan allemaal best lang, zei hij. <laughs> Om het allemaal bij elkaar te krijgen. Ik ja, wist niet of hij klaar was voordat er een nieuw kabinet is. Maar dat, daar gaat u vast hier in deze we ja, in de het Tweede Kamer de over praten. Ja, precies. Hartelijk dank dat u er even was. Ja, gedaan. leuk. mevrouw Schippers, uh, Nog steeds de minister van Volksgezondheid, Edith Schippers. En of ze terugkomt in het volgende kabinet, dat zien we dan wel. Uh, we weten in ieder geval dat ze niet meegaat uh, de hele tijd over dat binnenhof om te onderhandelen. Um, we gaan uh, eens kijken hoe het is met uh, de sociale media. Uh, want uh, er wordt natuurlijk op zo'n dag als vandaag ook heel veel getwitterd. Prinsjesdag. In Hilversum, Lukie King. Hey, goedemiddag. Ja, Prinsjesdag begon op Twitter met de voorbereidingen van de Tweede Kamerleden... die vandaag in de riddenzaal mogen zitten. Helma Neperes is als eerste wakker. Waarschijnlijk om een kat Schors te voeren. Ze tweet, vandaag is het Prinsjesdag... maar het oranje zonnetje moet nog wakker worden. En voor minister van Financiën Jan Kees de Jager is dit een bijzondere dag. Misschien wel zijn laatste Prinsjesdag. Op het J.C. de zegt hij... Prinsjesdag blijft een bijzondere dag. Een mooie mix van traditie en belangrijke beslissingen. Nu op naar Den Haag. Veel mensen denken dat Prinsjesdag gaat om de financiële plannen van het kabinet. Maar daar denken ze op Twitter toch heel anders over. Prinsjesdag gaat over de hoedjes. En wat mensen aan hebben, natuurlijk. Adje Kuiken van de PvdA plaatst als eerste een foto van haar hoed op Twitter. De zogenaamde Denkhoed. Collega Kamerlid Sharon Dijksma, tweede dat ze mooi vindt. En Marije van den Berg vindt hem een beetje grie griezelig. En nogal Lady Gaga-achtig. Misschien wat voor Geert Wilders ook. Zien en gezien worden, dat is het motto van Prinsjesdag. Joël Voor de Wind heeft dat het goed in de en tweet een foto van zijn entourage. De ChristenUnie-Kamerlid laat zich vandaag begeleiden door vier vrouwen. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren tweet als eerste een foto van Marianne Thieme, fractievoorzitter van die partij. En die krijgt veel bekijks in de ridderzaal. Ze heeft namelijk een groen jurkje aan, een bret op en een minuutje voor gordel vol met wortels. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En we doen even een rondje grapjes van Twitter. De vijf leukste geintjes op Twitter over Marianne Thieme. 1. Johan Boef noemt Thieme een hutspotcommando. 2. Johan de Graaf zegt dat Thieme wel een beetje wortel aan het schieten is. 3. Frits Bloemendaal vraagt zich af of Tieme biologische wapens bij haar 4. Volgens Rutger Samsman gaat Marianne Thieme terug naar haar wortels. En 5. Steven Schoppert denkt dat Marianne Thieme vandaag voor de militante worteltjesloek is gegaan. Dan Diederik Samson, die het knapte trouwens uh, tijdens de troonreelde Een klein uiltje. Door de, de tv regie werd dat goed in beeld genomen hoe de PvdA-leider even een beetje wegdommelde. Nou, dat vindt Twitter natuurlijk wel lollig. Casper vraagt zich af of Samson er tijdens de crisis ook een baantje als nachtwaker bij heeft genomen. Thomas Delsing zegt, jongens laten we eerlijk zijn. Samson is de enige verstandige in die hele riddenzaal Lekker bijslapen. En Jan van der Ham die weet wel precies hoe het zit. Volgens hem droomt Samson kennelijk al van het plus. Terugzien hoe Samsung nog eens even lekker omdraaide tijdens de troonreden. Dat kan. Ik heb een linkje op mijn eigen Twitter gezet. Dat is twitter.com Tot zover. Luc Ikink was dat. Uh, het afgelopen uur hebben we natuurlijk veel politieke reacties gehoord. Uh, Ivo Arnold, monetair econoom uh, verbonden aan de Erasmus Universiteit, is hier ook. Als u het afgelopen uur even op u inlaat werken, uh, ja. houdt u het stand, die begroting? Ik vind dat er erg veel nadruk ligt op al die lastenverzwaringen. Daar doe ik zelf natuurlijk ook aan mee. En ik denk dat we toch de koenboes coalitie iets meer krediet moeten geven... voor twee heel belangrijke stappen die ze hebben ondernomen. Dat is de verhoging van de AOW-leeftijd. En dat is ook de stap bij de hypotheekrente aftrekken. Het taboe doorbreken om daar de boel te hervormen. Dus uh, daar moest ik even aan denken toen ik naar uh, uh, Slob en uh, nou, we de Heer Een beetje bedrukt en... ook wel eigenlijk, hè? Ja, ja en zijn, zijn, als, je, als je het uh, Koenersakkoord vergeleek met het Katshuispakket, wat met uh, Wilders overeengekomen was... dan waren dat de twee grote hervormingsstappen naast uh, de ontslagbescherming. En uh, daar, daar verdien ze iets meer krediet voor, denk ik. Joost, nog iets bijzonders gehoord? Nou ja, twee, twee leuke versprekingen natuurlijk. Ja. Die kunnen we nog maar we zouden het niet doorvertellen, maar ja, het is toch lastig om ons in te houden. Je hebt Diederik. het al rondgetwitterd volgens mij. Ja, Diederik Samson die in een gesprek met Wilco Boom zich niet ontvallen dat er twee informateurs uh, komen. In plaats van één. Het was wel verwacht, maar er worden er dus twee. En Edith Schippers die net uh, toch uh, liet, uh, zich niet ontvallen dat uh, Stef Blok. Uh, de reservefractievoorzitter van de VVD, de mede-onderhandelaar uh, wordt van Mark Rutte in de onderhandelingen met de Partij van de Arbeid. Dan nou weten ze dat ze al staan, met de PvdA. Uh, wie wij uh, nog niet gehoord hebben, maar zijn uh, momenten zitten eraan te komen. Dat is de uh, demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën. Onderweg met zijn koffertje, Peter Blok. Jij rent altijd achter hem aan en uh, zowel op de heenweg als de terugweg. Zie je hem nu? Nee, ik, uh, ik zie hem nog niet, maar hij is uh, natuurlijk aanstaande. De Tweede Kamerleden, de meeste Kamerleden zitten inmiddels in de Tweede Kamer. Het wachten is inderdaad op uh, minister De Jager met zijn miljoenen nota, met zijn koffertje. We gaan het zo meemaken. Zeker, na drie uh, eerst het nieuws door op Megens.